Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de World League gewonnen. Ze wonnen de finale van het toernooi in Argentinië met 5-1 van Australië. Na vijf minuten kwamen de Australiërs op voorsprong... en die hielden ze de hele eerste helft vast. Na de rust was Oranje een stuk gevaarlijker. Maatje Paume scoorde de gelijkmaker... gevolgd door doelpunten van Roos Drost, Kitty van Malen... nogmaals Paume en Liedewij Welten.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 In Pijzen in Drenthe heeft opnieuw brand gewoed in een sauna-complex. Eén van de gebouwen is uitgebrand. Het vuur ontstond rond half tien gisteravond in de zogenoemde bamboesauna. Daar waren op dat moment geen mensen aanwezig. Voor de zekerheid werden wel enkele gasten uit het centrale deel van het complex geëvacueerd. De sauna in Pijzen wordt wel vaker door brand getroffen. Dit jaar was het al de vierde keer. De oorzaak is nooit achterhaald. De hoogbejaarde Amerikaan die wekenlang werd vastgehouden in Noord-Korea... is daar goed behandeld. Hij zat in een hotelkamer en kreeg daar goed te eten... zei hij na thuiskomst in Californië. De 85-jarige Amerikaan werd eind oktober opgepakt... tijdens een vakantie in Noord-Korea. De autoriteiten waren erachter gekomen... dat hij in de jaren 50 had gediend in de Korea-oorlog. Afgelopen weekend werd de man vrijgelaten. Hij zegt dat de schuldbekentenis... die hij op de Noord-Koreaanse televisie heeft voorgelezen... niet van hemzelf was. Dat werd al gedacht want er zaten grammaticale fouten in de tekst. Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 7 graden. Overdag veel bewolking, met later misschien wat zon. Het wordt een graad of 9. De dagen daarna blijft het droog, maar het wordt wel kouder met nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Daar komt hij.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 Ja, Roos Rebergen. Goed, nog steeds mijn gast vannacht, uh, Constant Meijers. Hij schreef Forever Young, ondertitel De Muziek van Neil Young als Soundtrack van Mijn Leven. Uitgegeven bij Ambo Antos. En uh, het wordt tijd dat we nu uh, weer een lekker nummer draaien. Of een lekker mooi nummer. Tonight's the Night. Ja, ik, heb ja. hem, ik heb hem hier, dus ik ga hem starten. Uh, René, jij bent er klaar voor? Komt-ie. Als het goed is. Ja. And I In his hand. Well, late at night when the people were gone, he used to pick up my guitar. Yes, Komt er nog een boink? Nee. Zo, goed. Tonight's a night. Uh, plaat komt uit. Uh, een inlegvel. Ja. Blijkt jouw artikel ja. op te staan. Dat gaf jou moed toen jij, want je gaat bijna jaarlijks. Uh, toen in, in ging je jaarlijks tijd. naar Californië ja. omdat de muziek toen naar Californië was uh, verschoven. Ja. Met die, uh, met die California Sound. Die begon iets met de Beach Boys en later de Eagles... en al die andere bands en And James Taylor... en die singer-songwriters, ook Neil Young. Dat hele fenomeen van die singer-songwriters... is natuurlijk ook heel groot geworden in de tweede helft van de jaren 60, begin jaren zeventig. En ik dacht, uh, eerst gingen we dus vanuit het muziekkantoor... steeds naar Londen. En op een gegeven moment zei ik, nee, de, muziek, de, de, de focus van de muziek... ligt nu op L.A., we moeten naar L.A. Toen zei de uitgever, de oprichter van Toetje, daar heb ik helemaal geen geld voor. Toen zei ik, hoe kan dat nou? Je hebt net een boerderij op Brandsdorp gekocht. Dat kan niet dat je daar geen geld voor hebt. Ja, sorry, daarom heb ik nu geen geld meer. Ja. Ja. Ik zei, nou, dan betaal ik het zelf aan. Maar voor Oor moeten wij dit namelijk nu doen. Anders gaan we achterlopen. Toen ben ik naartoe aan toe gegaan naar een of andere CBS-conventie in L.E. Dan heb ik 36 interviews kunnen doen. Jeetje. Uh, voor het eerst Bruce Springsteen gezien in de troubadour. Tammy Wynette en George Jones op mijn hotelkamer gehad. Mini Ripperton op mijn hotelkamer gehad. Wel, Groucho Marx tijdens een lunch een hand gegeven. Oh wow. Oh, dat was allemaal <laughs> fantastisch. <laughs> maar ik heb die, die reis die heb ik drie en dwars terugverdiend. Ja. Maar ik legde ook al die nieuwe contacten daar. Ja. Ja. Dus ik ging jaarlijks daar naartoe naar Californië toen. En uh, nou ja, nu, nu, nu Neil, Neil Young dat inlegvel in, in die hoes had gedaan, dacht ik. Ja, en hij had mij nadat aan het eind van de bezoek in Amsterdam met dat Memphis hotel, waar we het zo even over hadden, zijn adres gegeven. Dacht ik, nou, ik ga er naartoe. Ja. Ja, want ik denk, je rijdt linksaf, rechtsaf in de straat en daar woont Neil Young. Dus ik heb een gehuurde auto, ik neem de weg ten ja. zuiden van San Francisco in zijn richting. En uh, uh, ja, ergens San Jose, Half Moon Bay, ik kom op die Skyline Boulevard, het is ergens in de 16.000. Ik kijk zo al die postbusjes af, weet je wel, die Amerikaanse dingen, ja. op zo'n paaltje met ja. zo'n huisje erop. Maar dat nummer is er niet. Hey. Dat nummer daarvoor, 100 nummers daarvoor en 30 nummers daarna... maar zijn nummer stond niet aan de kant van de weg. Ik denk, ja, het moet hier zijn, want de nummers ervoor en daarna zie ik hier wel. Hier tussen moet hij wonen, waar is dat dan? Ja. Nou, ik zag dus wel een wegje <kwijls> ja. het land ingaan. Ik denk, nou gaat dat weggetje maar in. Ja. Dus ik rijd daarin, een smal landweggetje... en links en rechts een schuur en een huis... en na enige afstand weer iets anders en niet, dan denk ik, ja... Ik, ik, en het werd ook snel donker daar nu... toen ik daar eenmaal op die weg reed. Ik dacht ik, dat, dat gaat niet lukken, dat gaat niet lukken. Ja, god, ik ben nu toch wel... Het moet gewoon lukken. En toen kwam, geloof ik, een, een auto met de gemoedrijden... met twee meisjes erin. Ik geloof een kever, zo'n luxe open, open... Natuurlijk in Amerika was zo'n luxe open uh, VW... Ik zei, jongens, weten jullie waar Neil Young woont? Ik denk, maar. ja, nee, Neil Young, nee, Wij weten Ik zei, ja, maar ik denk dat jullie het wel weten. Wie ben je dan? Ik zei, nou, ben die en die. Kijk, ik heb hier het adres van Neil op een papiertje. Dat heeft hij me gegeven. Dus als je, nou ja, je moet een stukje terug en niet links, maar rechtsaf. En dan doorrijden en dan kom je er op een gegeven moment wel. En dat ben ik gaan doen. En toen na een aantal kilometers door berg en dal, zou ik Jezus. maar zeggen, stond ik opeens voor een hek. Ik stond stil. Voor een hele grote, een dal met, een, uh, ik zag in de verte een soort huis. En er komen op een gegeven moment drie mannen op mij afgelopen. En in het midden liep dus Neil Young. En hij zeg, hé, hey, ik geloof dat ik jou ken, hè? ben jij niet de jongen uit Amsterdam? Ik zeg, ja. Nou, hij zwaaide het hek open. Hij zei, kom binnen. Ja. <laughs> ja. En toen kwam ik binnen. Nou goed. En dan gebeurt er van alles. Uh, maar daarvoor moet je het boek maar lezen. Want uh, jullie gaan, maar hebben nog een wilde nacht uh, meegemaakt. Een spannende nacht ook. Nou ja, we hebben een moordaanslag meegemaakt. Ja. Naar een, naar een diner. En ze gingen, s avonds gingen we s'avonds eten met z'n allen. Ik had hele romantische fantasieën. Ik dacht, ik ga in Californië wonen. Dat is nu het beloofde land. Ik heb toch allemaal verhalen daar te halen. Dat lijkt me het best om nu te emigreren. Wij gingen naar een, een, een restaurant... waar een heel vervelende jongen ons steeds lastig viel. Naar dat restaurant gingen we naar een, een muziekclub. Uh, uh, van waaruit je de oceaan uh, zag en hoorde. Met een prachtig akoestisch trio daar. We gingen daar biljarten en opeens horen we een knal. Ik dacht vuurwerk. Even later bleek het een schot te zijn geweest. Maar dat had ik nog nooit meegemaakt. Iemand neergeschoten bleek iemand neergeschoten. En het bizarre was, voor die tent stond die uh, pick-up truck van Nieuw... met zijn zoontje erin en dan had hij de motor laten lopen... en dan blijft het zoontje slapen... kunnen wij binnen lekker een biertje drinken en een biljartje leggen. Dus er was opeens bij ons, met z'n vieren waren we... een ongelofelijke angst... straks gaat die moordenaar naar buiten... ziet daar een auto met draaiende motor klaarstaan... en gaat er met die auto vandoor. En heeft dan dat kind in geëveling. Dus dat waren even een paar buitengewoon spannende momenten. Ik weet nog dat een van die... zeg maar de secretaris van Neil Young, David Klein... ging toen achterlangs naar buiten om naar die auto vooraan te gaan... Nieuw wilde die ruimte inlopen. Ik herinner me nog dat ik hem tegenhield. vanuit het idee van. ja, wacht even, ze moeten jou niet gaan raken. als ze straks nog een keer in het wilde weg gaan schieten. Nee. Blijf maar achter deze muur. Nou ja, goed, die auto stond er nog, dus dat was gered. En. Uh, ja, later hoorde ik dat die jongen inderdaad. Ik ben nog gaan kijken. met al die Nederlandse uh, uh, uh, uh, detective-series in mijn hoofd. als een soort canon. of weet ik niet wie liep ik dan, hey uh, What's happening here? En toen lag er een jongen op de grond en die praten nog. Maar later zeiden zij nou ja, die is dwars door zijn hoofd geschoten. Die haalt de volgende dag niet meer. Die bleek inderdaad de volgende dag dood te zijn. En een moordenaar was die jongen, die zo... Die daarvoor in het restaurant, ont, ont, restaurant ons de hele tijd liep te zieken, te vervelen. Dus achteraf wisten wij, dag realiseerden wij ons, dat die jongen al iets van plan was. En met een pistool op zak, daar natuurlijk al opgefokt, uh, liep rond te bangeren je hoeft opeens niet meer te emigreren. Nou, dat viel wel een droom in duigen. Ja. Zeg maar, de Californische droom, de American Dream... viel daar ter plekke, ook voor <gül> mij in duigen. Ja. Ik dacht, nou, zo vrolijk en zo uh, peaceful. Hè, zoals de Eagles nee. zingen, peaceful, easy feeling... hebben we hier niet. Nou, ik ben blij dat je hier bent blijven wonen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zal je nog eventjes... Uh, uh, nog iemand laten horen... Uh, uh, uh, uit de Melkweg. Die ken je ook wel. Uh, uh, Diederik Hummeling, theaterproducent. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Neil Young fan? Ja, natuurlijk. Sinds wanneer? Uh, ja, sinds de jaren zestig, sinds uh, de tijd van uh, kralingen en zo, dat hij. Uh, Wat was opwam. de eerste plaat? Tweede. Everybody knows that I was No... Nou ja, met, uh, de tweede plaat dat hij echt met een, met een band speelde. Ja. En toen heb ik daarna de eerste ook gekocht. En met de Crazy Horse. <laughs> Ga je dat boek ook lezen van Constant? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben niet zo'n popboeklezer hoor. Dus het is echt de combinatie van hem met Neil Young dat het mij intrigerend maakt. Neil Young is natuurlijk een hele intrigerende man omdat hij naast de muziek ook nog honderdduizend andere dingen heeft gedaan. Zoals dus hij heeft nog iets bijzonders uitgevonden voor de elektrische treinen. Hij heeft kinderen die, die uh, ziek zijn, die, die uh, helpt op een bijzondere manier. Een duizendpoot. En volg je hem je... nu nog steeds? Ja, want ik ben laatst ook in nog ziekodome geweest. was de ja, laatste concert. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En hoe vond je dat? Dat vond ik heel goed. Meningen waren heel erg verdeeld. Maar ik hou wel van zo'n beetje een man die gewoon speelt wat hij zelf zin in heeft. En die laatste plaat van hem, die uh, vond ik erg goed. Oké. Okay. Echt een... Jongensplaat is dat. <laughs> ja, dan zijn we, weer thuis. we zijn weer thuis. En, en net zo nerks als Diederik zelf kan zijn. Ja, die ik kan inderdaad, dat hoor je ook aan zijn stem. Dat hoor je aan zijn stem, hè. Ja. Maar hij noemt daar iets, hè. Neil jong en zijn andere bezigheden ja, naast ja, de muziek. Ja, ja. Een uitvinder van het, het, het perfecte geluidsdragersysteem. Ja. Of uh, nou, iets met elektrische treinen. Het... Ja, hij is zelfs eigenaar geweest aan de houden van Lionel modeltreinen. Een soort Merkelien, maar dan het Amerikaanse merk. Uh, hij is een enorme treinfanaat. Op zijn ranch heeft hij allerlei uh, barns, allerlei schuren. De ene schuur heeft hij een treinamplacement. In de andere staan ze antieke auto's. In de derde staan al zijn oude opname. In de vierde is een opnamestudio. Er is op terrein een open uh, stage waar wordt gerepeteerd. Waar Crosby, Stills en Nash en Young ook hebben gerepeteerd voor hun optredens. En, uh, nou Neil Young heeft twee kinderen die lijden aan zeg maar, een soort van hersenstoornis. De eerste zoon over wie ik net sprak in dat ja, verhaal, die in ziek. die auto lag te slapen, ziek. Die heeft dat in mindere mate, die, die functioneert normaal. Maar de tweede zoon, Ben, die is, zoals we dat dan noemen, viervoudig verlamd, die kan helemaal niets... Ik kan alleen misschien iets met een pink of zijn kin door iets aan te raken, iets, iets in beweging brengen. En zo heeft Neil voor die zoon van hem een uh, geluidsbewegingssysteem uh, uh, ontwikkeld. Bij, die bij dat plassement, waar die jongen dan mee kon spelen. En, en, en dat wat hij daar voor zijn zoon heeft ontwikkeld is vervolgens een product geworden. Wat door Lionel Trains weer op de markt is gebracht. Een soort geluids-PA-systeem voor model Trein, spoor aan plassementen. En, en, en vervolgens is hij nu bezig, daar kun je ook op zijn website... kun je dat volgen van dag tot dag... met het ontwikkelen van een, uh, een auto die niet op fossiele brandstof loopt. Dat is het zogenaamde, of zogenoemde LinkVolt-project. Dat is de grootste, meest luxe Amerikaanse auto... die op de meest economische manier rijdt. Dus een Lincoln, Lincoln ja. Continental. Ja. En dan Volt, dus elektrisch, LinkVolt. En, gewoon een elektrische auto, maar dan een, een, ja, een luxe auto. Ja, laten zien dat ook een luxe auto gewoon heel zuinig kan rijden. Dat je niet in die kleine Japanners hoeft te rijden. Die kleine, dat vindt hij helemaal niet uh, nee, spannend of helemaal meer. niet sexy. <laughs> dus daar steekt hij dan veel geld in. Nou, die zoon Ben, die heeft uh, round the clock uh, twee teams die hem steeds verzorgen. Dus daar, daar, en, en zijn vrouw heeft, uh, ik geloof in 1986, uh, is een project gestart. Dat heet de Bridge School. Dat is een school waar dit soort kinderen met dit soort problemen uh, speciaal worden uh, geschoold en opgeleid. En tot ja. van alles en nog wat worden gebracht. En elk jaar in het najaar uh, houden zij, Neil en zijn vrouw, benefietconcerten. Ja. De Bridge School Project. En nou ja, Neil is natuurlijk geen onbekend iemand. Dus alle collega's die hij belt komen daar spelen tot Bob Dylan aan toe. Dat is elk ja. jaar een heel groot fenomeen. evenement moet ik zeggen. En dat geld gaat dus naar die Bridge School. Dus ja. dat houden zij ook met z'n tweeën, houden zij dat gaande. Hij is nog steeds met dezelfde vrouw. Dat nou, is dus het langste dat hij ooit geweest ja, is. Ja, Peggy, Peggy Young, die inmiddels ook zelf een muziekcarrière is gestart. Ze heeft nu geloof ik twee of drie <coughs> cd's uitgebracht. Is dat wat? Ja, eh... Uh... Dat kan hier wel eerlijk zijn, toch? Nou, ik, ik, ik zet het niet uit, voor mijn plezier op. Okay, okay, ik zet het op omdat ze zijn vrouw is. Ja, oké. Okay, Soms, één keer. Nou, dat het dat, dat, geen jointjes meer roken, inspiratie even weg. Was een van de redenen dat hij maar aan zijn autobiografie begon. Die ja, dus in 2012 ja. uitkwam. Ja, Waging ja. heavy peace. Ja, ja, moeilijk te vertalen termen. Om te kijken of je met jezelf in het reinen kunt komen, of je vrede kunt vinden. Waging, het wagen van het op zoek gaan naar. Hij is in, uh, in Hawaii, op Hawaii in zijn huis gaan zitten... met blijkbaar, zoals ik lees, uitzichten op het water voor zijn deur. En is een ent gaan wegrammelen. Hij dacht, mijn vader was een goede schrijver. Dat ben ik dan waarschijnlijk ook. Dat is helaas niet zo. Het is wel een gezellig babbelboek. Uh, voor fans is het wel uh, de moeite waard... omdat je dingen leest die je nog niet weet. Het is niet zo goed als uh, wat zijn voorbeeld Bob Dylan heeft geschreven. Die autobiografie was veel interessanter en spannender. Ja, ja. ja. ja. Uh, jij bent uh, trouwens in uh, rond 82 een beetje opgehouden met de popmuziekjournalistiek uh, En uh, je ging documentaires maken en ja. programma's voor televisie. Vaak trouwens ook wel weer over muziek. Hè? Mm -hmm. En je bleef natuurlijk nieuw jong trou trouw. Uh, dat boek over hem zat er toen helemaal nog niet in. Hè? Want uh, het was je in die twaalf jaar dat je bij OOR werkte nooit gelukt nee. om een echt interview te krijgen. Daar is iets anders voor in de plaats gekomen, dat is vriendschap. Ja, huh? ja, ja. Maar weet uh, <laughs> uh, uh, het, er is toch wel iets, iets meer gebeurd waardoor dit boek is kunnen komen. Ja, ja op een gegeven moment. Nou ja, ook door die uitgever die mij min of meer ertoe wist te brengen om een boek te schrijven. En, en, en, en, en door terug te gaan naar waarom ben ik uh, zeg maar voor Neil Young gevallen... ging ik eigenlijk mijn eigen leven onderzoeken. Dus eigenlijk op die manier kwam ik al als vanzelfsprekend terecht bij... ja, uh, wat betekende die muziek voor mij en waarom? En waarom sprak het mij aan? Waarom in de muziek en waarom in de teksten? En, en dat blijkt je dan het beste te kunnen spiegelen. En dan vergat ik dat ik nou spiegelen zeg... want het boek ligt hier voor ons. Ja. En er staat een foto van Neil Young op met een zonnebril. Een spiegelende zonnebril. En ik zit op mijn knieën in een van ja. die glazen van ja, die zonnebril. Ja. Ja, ja. een beetje de positie van een de journalist, ja, denk ik dan. Ja, ja, ja. Door je knieën. Ja. En ook nog een soort luchtspiegeling zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ja, goed. Dus, dus ja, dat is het een beetje. Het, het, het boek kaartst heen en weer tussen wat hij mij heeft aangeboden... Ja. en hoe ik dat heb opgepakt en dat ja. eigen heb gemaakt. En daar in mijn leven... Wat we net hoorden uit een van die gesprekken in de Melkweg, ja. die vrouw van Wie de vader was overleden. Die enorme troost dat verder kunnen. Ja. omdat hij muziekje bij de hand ja. pakt. Nou, dat, dat heb ik wel heel veel jaren zo uh, ja. ervaren. Het is heel erg rond. Het klopt heel erg, het boek, vind ik. Mm -hmm. Ja, omdat ik nu heel oud ja. ben en uh, nou, dat... uh, nou ja, bij wijze van spreken toch wel minder meer op mijn leven ja. kan terugkijken. Ja. En omdat ik nu ook wel in. De... Ik was ooit op zijn range, en toen vertelde hij. Uh, ja, er is een collega van jou die heeft een boek geschreven samen met mij. Cameron Crowe, later een bekende Hollywood regisseur. Maar ik heb hem uiteindelijk verboden om dat boek te publiceren. Omdat ik dacht, als er een boek van mij uitkomt, is zeker mijn carrière voorbij. En dat wil ik niet. Ja, ja. Toen zei hij, wil jij soms ook een boek schrijven? Toen zei ik, nou nee, ja, ja, maar nu nog niet, want ik ben nu nog te veel een fan. Dan moet ik toch eerst meer afstand hebben. Ja. Nu zijn we dus bijna 35, 40 jaar later. Ja. Nu heb ik dat boek wel geschreven, maar ik kan niet zeggen dat de afstand groter is geworden. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Het is wel gaan we nog even. Uh, uh, Diederik Hummeling die had het net over dat concert in de Zerodome uh, ja. van de zomer. Ja. Jij was er ook. Ja. En je wilde hem daarna ja. weer ontmoeten, ja. maar. Tjat, ze waren alweer weg. Het ging mis, het ging ja. fout. Ze waren met vliegtuigen. of gelijk Ja, naar meteen schip... op de bus naar de volgende oh, ja. stad gereden. Ja, ja, en dus. ik had hem een paar jaar niet gezien. En ik ja. dacht, we gaan ons contact hernieuwen. Ja. En uh, ik had ook gezorgd dat ik weer backstage passen had en alles meer. Dus na het concert wachtte ik vijf minuten. dacht Dan zijn ze een beetje bijgekomen, de heren op leeftijd. En ik kom weer backstage. En het is daar doodstil en ze waren allemaal weg. Ja. ik dacht, oh, het begon met dat hij vroeg... Kom mee op de bus, maar stel geen vragen. En ja. nu eindigt het ermee dat hij met de bus verdwenen is. En ik, sta, en ik ben achtergebleven. Ja. Ik ben echt wel een paar weken totaal verslag geweest. Ja, en toen uh, moest jij naar... een. Naar een... iets met vakantie. Ja, precies. En uh, toen is er iets gebeurd wat dat allemaal weer heeft rechtgezet. Maar dat ga ik lekker niet verklappen. Nee, lees het boek. <laughs> dat wou ik zeggen. En dat echte interview, dat grote interview... Dat hoeft er helemaal niet te Ik koop, heb heel toch? lang geaarzeld of ik dat alsnog zou doen. Maar uiteindelijk dacht ik, nee. nee. Dat, zou eigenlijk, dat, dat is het verhaal niet. Het verhaal nee. is dat... dat als maar niet lukte. Ja. En daardoor steeds dat contact werd hernieuwd. En ja. daardoor ontstond een soort band. Een soort vriendschap. Dat zo is het. Goed. Uh, uh, volgende concert als je nieuw in Nederland komt, ga je wel opzoeken. Ja, ik, ik, ik, ik, okay. ja, ja, ja, ook in het boek aan het eind. Op de laatste pagina staat iets wat duidelijk maakt hoe onze relatie verder zal gaan. Ja, oké, okay, daarom. Lees het boek, uitgeven bij allemaal antwoord. <lacht> Waarmee gaan we eruit? Ik heb, ik heb van de Melkweg, Neil Jong avond nog een aantal mooie dingen. Uh, ik dacht eerst je mag kiezen. Freek de Jonge die <laughs> zijn vertaling van Flags of Freedom zingt. Ja. Ik vind dat hij helemaal niet kan zingen, maar dit past perfect. Uh, Laurens Joensen, ben ik een grote fan van die Don't Let It Bring You Down zingt. Of Beatrice van der Poel die Helpless zingt. Nou, nou Beatrice was fantastisch. Ja, mooi. ga ik ook draaien, maar ja. ik weet welke jij gaat kiezen... Namelijk? Ja ik vond Jelle Paulus maar zo ontzettend goed ja. met On The Beach. Omdat hij geen uh, poging deed om Neil Young na te doen. Maar dat fantastische lied heeft genomen en dat zich heeft eigen gemaakt. En dan, met, en dan ook. En hij zingt het helemaal ook vanuit zijn eigen leven, vanuit zijn eigen emotie. Ja. En er zit op een gegeven moment een, een gitaarsolo, bijna een interventie in van. Dat kennen mensen misschien niet, Theo Sieben. Nou, die doet ook weer niet een Neil Young solo na. Wat de rest van de avond wel gebeurde, trouwens, hartstikke tof en fijn. Maar dit was gewoon. Opnieuw authentiek vanuit die jongens zelf. En dat vond ik echt, ja. nou, ik, ik geniet er nog van na. Ja, Jelle Paulusma, uh, uh, uh, voorman van uh, Daryl N. Net ja. weer uit de Assen reizen En Theo Sibbe zit, komt ja, bij. Ja, Theo Sibbe heeft met zijn vrouw Judith een duo. En die doen een soort van bluegrass uh, muziek. Die hebben al twee, drie cd's uitgebracht. Okay. En hij heeft ook meegespeeld in de band van Vincent verwarmen dan bij Orkate. Oké. Okay. Neil Young, On The Beach, Jelle Paulusma. I hope we don't turn A crowd people But I can't face them day to day I went to the radio interview I ended up alone Adembenemend. Ja, hartstikke mooi. Dit was de Melkweg, 20 november. Maar lees het boek en luister naar de platen van uh, Neil Jong. Heb ik ook gedaan... Uh... Het is, dit is eigenlijk een, een, je leest het boek en want er staan heel veel de songteksten in en je doet Spotify whatever of je hebt ze gewoon en je zet die nummers weer eens op en het, dat is echt te gek een meerwaarde heel hey. erg bedankt Constantine. Ja, heel graag ]ers. gedaan dankjewel. Hey, en wel terusten wel thuis en uh, luister in de auto uh, als je straks uh, rijdt nog want ik ga nog meer draaien oh, oh wat fijn maar nu ga ik bellen met Ko eerst even ja, ja. dat klinkt zuidiems u hoort het, hè, we gaan uh, weer ons wekelijkse reisje maken... daar uh, waar het uh, lekker warm is. Uh, laat de seatbelts maar los, want we vliegen door de telefoonlijn... op naar Ko van Gemert. Die is uh, deze week nog steeds niet in Willemstad op Curaçao... al waar hij een halfjaartje verblijft hè, om te schrijven en te genieten. Nee, Co is nog steeds in Suriname op bezoek bij literaire vrienden. Ik ga hem bellen. Joe! Hallo, Ko. Hallo, ja. In Hotel Torarica. Is het een fijn hotel? Ja, dat is een, een mooi hotel. Ja, heerlijk. Oké. Okay. Hoe is het? Heb je een fijne week gehad? Ja, ik heb een fijne week gehad. Zeker. Ja, het, was, uh, ja, het is ontzettend uh, fijn om hier weer te zijn. Ik ben hier heel vaak geweest. Dus ik heb wel ook wel weer gezien de dingen die... Uh, vorig jaar was ik hier nog, maar die toch al wel weer veranderd zijn. Ja, vertel. Zoals daar zijn ongelooflijk grote, ware huisachtige winkels... Uh, die uh, enorm groot, die hoorde ik allemaal door Chinezen gedreven worden. Hoe die kunnen bestaan, ik heb geen idee. Er zijn meer winkels dan mensen die hier wonen, geloof ik. Maar die, die schieten als paddenstoelen uit, uit de grond en worden allemaal gedreven door Chinezen. Dus het land wordt langzamerhand door de Chinezen overgenomen, heb ik begrepen. Maar goed, dat. Uh, dat, dat uh, en zie je daar ook veel mensen in winkelen? Nee. Er nee, nee, nee, nee, ik maar, enorme uitstallingen van, nou ja, bedenk maar, uh, uh, meubels en uh, nou ja, uh, levensmiddelen en uh, allerlei andere dingen, maar mensen zie ik er niet in. Hè. Nee. Uh, en daarentegen, dat wil ik nog wel even zeggen: dat, ja? dat mensen die Paramaribo die kennen, die kennen ongetwijfeld het Warenhuis Kersten, mm -hmm. dat, is het, dat is echt beroemd van een, Christoffel Kerstin was een missionaris uit Duitsland die in 1768 een kleermakerij begon om wat bij te verdienen. Ja. En dat groeide uit tot, een, tot het grootste warenhuis en het oudste van Paribas. En dat is dan weer verdwenen, of althans dicht failliet. Dat oh. film Dat is toch wel is maar, zuur, ja. Dat vond ik zuur. Ja. Verder was het de week van de film Hoe duur was de suiker, denk ik wel. Dat is een. Een beroemd boek van Cynthia ja. MacLeod. Dat dat grote een boek over slavernij. Over, uh, van van Cynthia MacLeod, de, de bekendste schrijfster hier. En dat is gefilmd door Jean van der Velde. Het was al eerder in première gegaan in Nederland. Maar nu ook hier. En hoe was de reactie? Nou, die waren goed. Wel nou, vonden het wel een beetje een Nederlandse film. Maar. Ja, toch vonden ze het over ook wel mooi. Want het is wel raar, die film is ook helemaal niet in Suriname opgenomen, hè? Nee, ze is in Zuid-Afrika opgenomen. Blijkbaar waren hier niet genoeg plekken... die, die nou ja, die konden... waar je kon wie dat in die tijd zich afspeelde. En ze zijn naar Zuid-Afrika gegaan. Wat ze wel hier doen, is een tocht... de regisseur en een aantal acteurs en ook de schrijfster die gaan hier een lang scholen maken... onder het motto slavernij en de betekenis van vrijheid. Ik citeer de krant. Wat is vrijheid? Hoe ver gaat die? En hoe beleven we vrijheid in deze tijd? En dan leg ik onmiddellijk de link natuurlijk... met vandaag, althans, met gisteren, met 8 december... met ja. de 8 decembermoorden die hier dag zijn. Ja. En uh, so. uh, daar... Uh, uh, men is wel heel erg bezig met de slavernij en toch iets minder met een, toch ook een behoorlijke uh, misdaad 8 december. Ja, 31 jaar geleden, 1982, 15 Surinamers door het toenmalige militaire regime. De onderleiding van deze Bouters heeft en doodgezond. Ik heb de indruk dat ja. uh, er wel alles aan gedaan wordt om die, uh, om die uh, strafzaak die uh, al een paar jaar loopt om die de nek om te draaien. Echt waar? Nog steeds, ja. Ja, wel, want er, zijn al, er is een amnestiewet aangenomen vorig jaar... Waardoor, waardoor die rechtszaak gestopt kan worden. Of dat nou inderdaad zo gaat gebeuren, dat weet ik niet. Het is een ingewikkeld proces, ja. Ja. maar nu ligt het in ieder geval stil. En dat is toch eigenlijk wel buitengewoon schaamtevol. Ja, want ik bedoel, in Amsterdam wordt er dan in de Mozes-Aronkerk... op 8 december ja. uh, dus een bijeenkomst van alles, ja. he, gisteravond, zondagavond. Ja. En, en wat wordt er dan in nou, Paramaribo gedaan? Ik, ik, ik, het, is, het is allemaal gebeurd in Fort Zelandia en ik heb er een paar keer heen gegaan om te vragen, God, gebeurt hier nog wat? Nou, die indruk heb ik niet. Er is wel een kerkdienst vanavond geweest waar ik dan niet geweest ben. Maar uh, er wordt daar niet zo gek van aandacht aan besteed. Nee. Meer aan de slavernij. Maar goed. Aan die slavernij, ja, ja, goed. Dat vind ik een beetje wrang, maar goed. Het ja. is misschien ook niet vergelijkbaar, maar ik deed het toch even. Ja, dat ben ik helemaal met je eens trouwens. Goed. Ik las dat die uh, Cynthia McLeod uh, uh, wel uh, tevreden was over de vertolking, of de, de, haar uh, ja. film... Dat las ik ook. Maar het had een Surinaamse productie moeten zijn. En ja. ze, ik las ergens dat ze zei, er is 18 miljoen Surinaamse dollars gestopt in Carifesta. Het ja. Caribisch cultureel festival. En als ze maar 5 miljoen hadden besteed aan de verfilming, hadden we een prachtproduct voor Carifesta gehad. Nou, gelijk heeft ze natuurlijk. Ja, he? dat is denk ik wel zo. Ja. Maar goed, het is niet anders. Um, nou, uh, had jij nog iets over corruptie te melden? Ja, ja. Ik, ik, uh, iemand die, die mij goed bevriend werd die hier al heel lang woont en die zei: het. Je gelooft het niet, maar ik heb de indruk dat de corruptie nog meer is toegenomen en dat was al hier behoorlijk. En hij werd erin gesteund door een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek door van een club die zich Transparency International noemt. En die 177 landen heeft bekeken om te kijken van wat, wat, waar is nou de meeste corruptie. En daar staat Suriname op de 34ste plaats, dat is dat behoorlijk, dat is behoorlijk slecht. 34ste? En 94 van de 177. En de 1 is dus het beste en 177 het slechtste. Oh. Onderaan staat Afghanistan, Noord-Korea en Somalië. Dat <laughs> kan ik je melden. Ja, oké. Okay. Uh, niet naartoe gaan. Uh, 1, vooral wel naartoe gaan, is Denemarken. Ja, gevolg. Ja, het verbaast <laughs> me ook helemaal niet dat, dat keurige mensen Twee Nou, Ik ben, ik ben net dat, dat boek aan het lezen van Erik Valleur, Het Zevende Kind. Nou, dat, is, dat klopt ook. Kunnen ze ook veel rot in de steden van Denmark hoor? Maar goed, oké. Ja, dat hele Scandinavië, dat is volgens mij ook heel gewelddadig. Zie al die geweldige films, zoals The Killing en The Bridge. De thrillers die er vandaan komen, oké. Precies. En twee, Nederland zei geloof ik al. Nummer acht is Nederland. Nou ja, dat is dan toch wel vrij redelijk. Maar goed, in ieder geval, het is toch slechter dan vorig jaar wat Suriname betreft. Ze zijn toch weer wat gezakt. En dat is toch. Dat is toch onaangenaam om ja. te lezen en om te horen van ja. mensen die hier uh, wonen. Vaak. nee. Nou, we gaan naar uh, positiever nieuws, uh, literair nieuws ook. Of althans, het is non-fictie. Uh, uh, André Loor, ja. Be bekende uh, nou ja, onderwijzer, nee, leraar ja, geschiedenis. Eh? geschiedenis. Ja, hoor, is leraar geschiedenis die niet echt... Jij hebt wel ges geschreven, maar nu heeft hij zijn herinneringen uh, beschreven. Althans, hij, uh, hij heeft verhalen verteld over... over de, geschiedenis van Suriname, en dat het André Loor vertelt, heet dat, ik heb begrepen dat er in zondagochtend bij OVT een uitzending was over hem. Van... Ja, Jouke Veninga, ja. Uh, ja. ooit getrouwd met Pim de la Parra. Die jij trouwens zeker. ook tegen bent gekomen. Zeker. Die, die, uh, het, het, het is twee delen. Uh, zondagochtend, je kan het in de podcast terugluisteren. Ga ik ook zeker doen. En volgende week denk ik dat het volgende deel komt. Ja. Die André Loor, ja. hij, hij is in Suriname ook veel op televisie geweest. Het is een bekende figuur. Het is een bekende figuur. Nou, het is echt iemand met, met gezag en die, die heeft een werkelijk prachtig boek uh, gemaakt. Ziet er ook heel erg mooi uit. En dat is toch wel bijzonder dat uh, de, de eerste druk is uitverkocht en de tweede gaat ook heel goed mee. En een paar dagen geleden stond een grote foto van hem op de voorpagina van een van de kranten. Het, het kost behoorlijk veel, dat boek. Door ja, ja 30 euro. En dat, dat, dat, dat vliegt toch weg, wel. ja. Het is al een volgende druk. Uh, hij is al bijna 80, hè? Het is een oudere man. Ja. ja. Het is een behoorlijk oude man, ja. Oké. Okay. Uh, ik heb ik, hoop ik, ik, voor me. <laughs> Zeker. Hey, um, jij hebt ook. Uh, um, Anil Ramdas gelezen? Dat heb ja, je nu pas gedaan? Hij heeft dat, wel... Ik heb het een tijdje laten liggen. Ah, omdat ik het niet zo. De roman vond. van Anil Ramdas, die hij ja, op het eind van zijn leven schreef. Ja, dat is de laatste roman uit 2011. Met heel veel. Te, de halve Badal, die lijkt wel erg op, op Anil Ramdas zelf. Ik geloof. Ik heb het toen niet zo gevolgd. Ah, omdat ik hem. Uh, ja, ik vond het niet zo'n. Innemende man. Een beetje altijd het, het slimste jongetje van de klas. En een beetje ongevallen boekenkast. Ik, ik, ik hield er niet zo erg van. Maar ik heb, moet zeggen dat ik dit boek toch wel aanraad. Ik vind het uh, toch een heel mooi boek. Heel treurig ook. Ik heb begrepen, dat heb ik toen ook niet zo gevolgd. Dat het geen goede recensies heeft gekregen. En op zijn verjaardag, 16 februari vorig jaar, heeft hij een einde aan zijn leven gemaakt. Um, ja. Ik weet niet of dat nou... Nou ja, goed, of dat nou een relatie heeft. Dat is een slechte kritiek. Ik, ik, ik, ik denk maar, dat er meerdere redenen waren, ja. Maar het is een, oh. een, een treurig, maar mooi boek. Oké, okay, goed. Ik heb het tijd laten liggen, maar het is echt uitproces. Oké. Okay. Dan had je nog een paar. We moeten heel kort. We gaan even ja. heel snel langs een paar berichtjes. die jou daar nou, in Suriname ja. ook bereikten. en die jou opvielden en waar je iets over wou zeggen. Nou ja, goed. Adelie, ik, ik, ik heb de krant <laughs> natuurlijk gevolgd de afgelopen week. En een paar dingen vielen me op. En laat ik er dan maar, maar twee noemen: de, de, uh, mijn, mijn, mijn ster. Van de soprano's, James Candolfini, die uh, Tony Soprano speelde in die televisieserie. Ja? Dat vond ik geweldig. Ja, daar is een straat naar vernoemd. Dat vond ik ontzettend leuk om te lezen. En ik denk, ach, dat noem ik ook nog even. En, en, oh, okay. ja, in New Jersey, wacht even. En, en in, Jersey, in Park yeah. Ridge. En het is voortaan ook ieder jaar op 1 december James Gandolfini-dag. Ja, dat klopt, ja. ja. Ja, goed. Dat, dat stond ook in mijn gemeente We gaan niet. het verder niet hebben over de pauze die s'nachts verkleed door Rome had. Nee, dat gaan we niet doen. <laughs> maar noem. wel je laatste nieuwtje ja, nog ja, even. Dat... Nou ja, ik ben, een, ik ben een groot sumo worstel fan. Oh ja, dat is ook zo. Je houdt van Japan en, en je houdt van sumo en Ja, sumo en, ja. en Potverdorie, die Paul McCarthy die sponsort nu een sumo worstelteam. het heeft absoluut niet met Suriname te maken, maar wel met sumo en uh, dat, dat dat daar ben ik een enorme fan van. Dus ik dacht ik wil het toch even noemen. Oké. Okay. Hey. alles alles weet niemand dat maar nu uh, de ho hoort hij het. nu hoort hij de oh, Hey Co, ik uh, spreek je volgende week waar dan ben je nog in ja, Suriname of dan ben ik weer in Willemstad oh, Oké okay. tot volgende week fijne ja, week hè Doei Dankjewel jou ja, ook dag Blackbirds in the dead of night Take these broken wings and learn to fly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 vogeltjepleinen. Goed, en dan heb ik nu nog een aantal opnames uit de Melkweg van de Neil jong avond afgelopen 20 november. Het te ere van de presentatie van het boek Forever Young van Constant Meijers over zijn bewondering en vriendschap met Nieuw-Jong. Uh, ik laat het u horen. Eerst Beatrice en daar aansluitend uh, Laurens Joensen. Dat was voor mij een keerpunt in mijn leven. Ik was een jaar of twaalf en ik zat in de brugklas in Terneuzen. En ik luisterde eigenlijk alleen nog maar naar Queen en Bon Jovi en wat er zo voorbij kwam. En ik had een platenbon en ik ging die eerste dag van school met de jongen die ik daar ontmoette. Gingen we naar de platenwinkel en ik dacht welke plaat zou ik nou eens nemen? Ja, dat werd dus Harvest van Neil Young. Ik snapte niks van de teksten. Someone and someone were down by the pond looking for something to plant in the lawn. Maar wat was dat dan? En zo. En toch deed het me wat. Dat kennen jullie vast. Jullie, van die teksten, er valt soms geen touw aan vast te knopen. En toch... Wow. En, nou goed, Harvest werd echt mijn, mijn, mijn lijfplaat. Ik geloof dat ik een week later kocht ik Hotel California van de Eagles... Toen rookte ik mijn eerste hash joint en luisterde ik naar The Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Dus ik was ongeveer op drie weken tijd was ik een hippie op mijn twaalfde. Nou goed, ik ben blij dat ik er nog ben. <laughs> en uh, ik ga een oude favoriet van me spelen. Zoals Neil Jong het uh, zo prachtig zei. This song is guaranteed to bring you right down. And it's cold. Don't let it bring you down. Side of the road with the lorries rolling by, the blue moon sinking from the weight of the load, and the buildings scrape the sky. Sorry, cold wind ripping down the alley at dawn, and the morning paper flies. The dead man lying by the side of the road with the daylight in his eyes don't let it bring you down it's only castles burning find someone who's turning and you will come around With an answer in his hand Come on down to the river of sight So you can really understand A red light flashing through the window in the rain Can you hear the sirens moan? A white cane lying in the gutter in the rain When you're walking home alone But Don't let it bring you down It's only castles burning just find someone who's turning and you will come around Don't let it bring you down, it's only castles burning, find someone who's turning, and you will come around. was dat. En daarvoor dus Beatrice van der Poel. Nou heb ik uh, nog voor u uh, Freek de Jonge. Zijn vertaling van Flags of Freedom van Neil Jong. Ik heb het een beetje krap geknipt. Dus sorry. Vandaag vertrekt de compagnie met onze jongste Zoon. Terroristen vragen in de oost ...om hun verdiende loon. In de hoogstart wapperen de vlaggen, vlaggen zij aan zij. En dan het ervrijn, wapperen de vlaggen van de vrijheid. De compagnie met onze jongste zoon, terroristen vragen minder. Luiden mensen brengen, langs de kant een groet. Een enkeling houdt het niet droog, bij zoveel soldaten moed. De blik vooruit, schijnbaar zeker van, waar de weg hen leidt. Langs wapperen de vlaggen van de vrije. Zijn zuster heeft haar walkman op, muziek schalt in haar oren. Daar marcheert haar broer voorbij. Ze zal voor altijd.